zijn bij de Zakenwijk door de barricades gebroken. Stap voor stap drijven militairen de betogers in het centrum van de hoofdstad terug. Het leger heeft traangas afgevuurd en over en weer is geschoten. Zeker vier betogers zijn gedood. Ook een Italiaanse journalist zou om het leven zijn gekomen... en NOS-correspondent Michel Maas werd geraakt. Hij liet zelf weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. Boven de wijk hangt dikke zwarte rook van brandende autobanden... Gisteren mislukte een poging van de Thaise Senaat om te bemiddelen. De regering van premier Abhisit wil praten met de oppositie als de roodhemden het kamp verlaten. De roodhemden eisen het vertrek van de regering. Na de inval van de militairen heeft de regering gezegd dat er nog steeds kan worden gepraat. De protesten in Bangkok begonnen twee maanden geleden. De afgelopen dagen zijn bij de gevechten zeker 38 doden gevallen. De Eerste Kamer stemt waarschijnlijk in met de anti anti-kraakwet, die vorig jaar al door de Tweede Kamer werd aangenomen. Gisteravond debatteerde de Kamer over de wet die kraken strafbaar maakt. Aan het einde van het debat werd besloten de stemming uit te stellen tot 1 juni. Het CDA, de VVD, de ChristenUnie en de SGP in de Senaat zijn voor de wet. En dat is samen een meerderheid. Door de wet riskeerden krakers een celstraf van één jaar... En als ze intimideren of geweld gebruiken, twee jaar cel. Bij crematies wordt maar een deel van het goud dat overblijft ingezameld. Het Goede doelenfonds van de crematoria loopt daardoor jaarlijks de miljoen euro inkomsten mis. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijke Vereniging van Crematoria. Bij een crematie blijft gemiddeld anderhalve gram aan gouden vullingen en andere kostbaarheden achter. Slechts een halve gram wordt ingezameld. Het weer in het oosten nog wolkenvelden, verder veel zon, en het wordt 12 tot 17 graden. Dit was het, en anyway. we.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 Your figure in the darkness Your body Breathing deep Let's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 Es la fuerza que te llena, que te muerde, que te llena, que te arrastra y que te hace temblar, Dios, es un sentimiento, casi una obsesión, si la puerta es del corazón, es algo que te llena de descarga de energía, que te va quitando las ataduras, te hace te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón, es la fuerza No puedo pensar, tendría que cuidarme más, como poco pierdo la vida y luego me la vas, que es lo que va cegando al amante. Más que un chiquillo travieso, provocador será la fuerza Te crea confusión, seguro que es la la que te My back against the wall. Took some time to make me understand, and maybe I realize this feeling's not so new.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 You want any rumor that they know about to play with us? How we not tired?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 ik niet de honing maar de bij was ik niet de modder maar de klei was ik niet het vet maar juist de sprei was ik niet de maan maar juist de ti was ik niet de kassa maar de rij was ik, ik niet de ragout maar de pastai was ik niet zo versloten maar gastvrij was ik niet het kind maar de vogtdi was ik niet zo stoer maar een zacht ei was ik, ik niet de plank maar juist de strijk was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 In Vanilla twilight I'll sit on the front porch all night Waist deep in thought Because when I think